Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Voedselbanken willen ook mensen met een iets hoger inkomen gaan helpen. Door de hoge energierekening is het voor steeds meer Nederlanders lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook bij de voedselbank in Terneuzen in Zeeland. Zeker met deze prijzen die op alle gebieden heel veel stijgen... Denk ik wel dat er heel veel mensen... Ik krijg nu ook al telefoontjes van mensen die natuurlijk allemaal niet meer zien zitten... en de rekening allemaal niet kunnen betalen. Dus ik ga er wel vanuit dat het een stuk drukker wordt. Normaal kijken voedselbanken aan het begin van het jaar... wie er precies recht heeft op de boodschappenpakketten. Ze kijken dan af wat mensen per maand overhouden. Maar omdat veel mensen nu in de problemen komen, willen ze dat eerder doen. Vier op de vijf jongeren in het oosten van Brabant... vinden het heel normaal om af en toe een joint te roken. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder 11.000 jongeren. Omroep Brabant de straat op om verhaal te halen. Ik denk dat wiet wel een van de normaalste dingen die je is om te gebruiken... die uh, veel jongeren doen. Jij zelf ook? Ik doe ik geen maar <laughs> over? <laughs> ja, kijk, als je er gewoon verstandig mee omgaat... dan kan het niet zoveel kwaad, denk ik. Er moet iets gebeuren, zeggen de onderzoekers. En daarom start eind dit jaar vanuit de GGD en de gemeente... de campagne Skip... in de hoop dat jongeren drugsgebruik minder normaal gaan vinden. Waarschijnlijk heb je het wel meegekregen. De app BeReal Real is helemaal gaande. Eén keer per dag krijg je op een random moment een melding om een foto te maken van wat je aan het doen bent. Dat vond TikTok zo'n leuk idee dat ze BeReal onder het kopieerapparaat legden. En dus is er nu ook TikTok Now. En tennisgrootheid Roger Federer stopt ermee. Zijn lichaam trekt de toptennissen niet meer, zegt hij. As many of you know, the past three years have presented me with challenges in the form of injuries en surgeries. I've worked hard to return to full competitive form. But I also know my body's capacities and limits... and its message to me lately has been clear. Federer komt nog één keer in actie op het hoogste niveau. Volgende week tijdens de Lever Cup in Londen. En dan nog het weer. Flink wat buien vandaag. Morgen ook. Dan kan het af en toe flink plensen... en het wordt niet warm. Hooguit een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met de meeste verdraging staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel, 10 minuten op onthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor knopert meer 10 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en knoop het velsen 10 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen. Voorafrit AMC een kwartier op onthoud tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zandvoort is Dit is de zomer van ZFM. nu Zandvoort draait door. Dat ik uh, nog achter de tijd aan uh, loop te rennen. Maar goed, de... ik doe het er maar even mee. Uh, Begonnen deze rijden door live met uh, deze van de Steve Miller Band met de Jet Airliner. Nou, welkom, even bij het uurtje warm draaien. Nou, het is een uurtje stressen, denk ik eerlijk gezegd, met alles wat ik uh, nog moet klaarzetten voor het uh, volgende programma. En zij, zij hebben vorig jaar, geloof ik, nog een optreden gedaan met uh, Lemon Amsterdam. De Stereo MC's, maar, alleen maar in Amsterdam was natuurlijk dan wel een, uh, ja, een beetje het uh, verhaal van we nodigen onze helden uit om ons album of ons werk een beetje uh, op te luisteren. En dat waren de Stereo MC's met Connected. En zeggen eigenlijk moet ik Pink Floyd uh, draaien met One of These Days. Maar goed, sla ik even over deze keer. Uh, dit was, of dit zijn de Rolling Stones, maar uh, dat was nog uh, in de tijd dat ze uh, nog in een hele originele besteding uh, zijn. Volgens mij ook een beetje met Brian Jones. Uh, maar dit uh, is van lang geleden Gimme Shelter. ervoor hoorde je de Stereo MC's met Connected. En deze dame die komt volgens mij uit Duitsland. Had een hele grote hit met Maria Magdalena. En dit was de opvolger destijds. In the heat of the night. Robert Palmer was dat met uh, Don't Be Afraid of the Dark. En uh, Sandra met In the Heat of the Night. Uh, dat bracht de tijd op, uh, wat is het, uh, vijf voor half zeven. Um, straks in Alternative Fem een uh, sloot aan de nieuwe muziek. En zoveel dat ik uh, gewoon de helft uh, ben vergeten. Dat verklaart dus het verhaal dat ik achter mijn tijd aan het uh, aanlopen ben. En dat ik dus gewoon dingen niet uh, heb, uh, op mijn sticky heb staan. En dan moet ik dit... Allemaal met noodgrepen op zien te lossen. Dus uh, dat gaat best wel wel, wel lukken. Maar uh, dan heb ik eventjes uh, het een en ander nog uh, te doen. Tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Hebben we deze van Madonna. Time goes so slowly slowly. Bash, bash, bash, I'm tired of waiting Vond dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stoffelijke resten die dinsdag werden gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn zijn geïdentificeerd. Het onderzoek bevestigt dat het inderdaad gaat om Sumanta Bansi, de 22-jarige vrouw, verdween in 2018. Minister Harbers van Infrastructuur hoopt dat Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen hun verantwoordelijkheid nemen... en ervoor zorgen dat de wachtrijen snel verdwijnen. Sinds een aantal dagen moeten passagiers weer lang wachten. En in het onderzoek naar witwassen en btw-fraude blijven acht van de negen verdachten voorlopig vastzitten. Een man uit Assen is vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachten. Volgens het Financieel Dagblad is Jumbo-topman Frits van Eert één van de verdachten. Het weer in het noorden plaatselijk regen, morgen buien in het hele land en hooguit 16 graden. shrouding us in moments unforgettable you twist the fit the mold that i am in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 Uh, body Language En deze uh, van Maroon 5 Met Sunday Morning Laat nu even gewoon het uh, non-stop maar even het werk doen Want <laughs> de administratieve zaken voor de actoren van Die heb ik nog niet helemaal af Dus Kike en Camino oh, no. hey. Que me atrapan y en la despedida ja, Los niet ya no hay ben que me bang. Ik el paso ahí Lléname el paso aquí meer bang. Ik ben niet meer bang. Ik ben niet meer bang. Ik ben niet meer bang. Ik ben niet meer bang. Ik ben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 El destino se acerca que yo no sé para donde voy para donde voy ZFM op 106.9 is zon ze danfort en zomerhits Thing van Innocence. En we stampen gewoon vrolijk verder met Counting Down Days van de sudden Freaks.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 denkt op zijn minst, hé, hey, dat komt me toch bekend voor. Dat uh, was het ook, want het was volgens mij ook uh, door uh, Chris Ria ooit uh, gebruikt, deze van Karen Ramirez en Troubled Girl. Uh, we hebben er nog uh, eentje, maar als, uh, als ik even kijk naar het, uh, stiekem naar het systeem, dan betekent dat hij dat ergens halverwege dat uh, niet gaat redden. Tenminste ergens uh, nog een minuut uh, iets, iets moeten draaien. Vul ik het lekker op met, een, uh, met iets waar ik, wel, uh, waar ik wel goed mee uitkom. De laatste vier minuten van deze Zandvoort draait door, die een beetje met hindernissen is uh, gemaakt. Maar goed, het maakt niet uit. Dan moet ik hem wel aanzetten. Ik krijg ik ook niks. Maar uh, uiteindelijk uh, het, uh, werkt het wel. bellen tot aan het nieuws van 7 uur. En daarna drie uurtjes, misschien wel chaotische tafereelen bij de Alternative FM. Wel Bellen reguliere uitzending over. So good. Yeah.